De gentlemen van Afghan Weeks. En wij hebben hier vandaag in de uitzending ook drie very fine gentlemen. De ontwerper Michael Verheide, die opent binnenkort een nieuwe designwinkel in Leuven. En we hebben Yves Petrie ook, die net voor zijn roman De Achterblijvers de literatuurprijs Vlaams-Brabant heeft gewonnen. En dan om af te sluiten nog een kunstenaar Leon Franke van het Hisk, nu in een tentoonstelling in Museum Don Danes.